Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Ja, we zitten weer klaar. Met fout t-shirt en vreselijk haar. Nou, oh, nou, nou, nou, nou. Halve zolen, een gescheurde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en een lelijke bril. Als dat maar is wat de luisteraar wil. Veel akkoorden en veel melodie. Ook dissonante en cacophonie Ja, ja, ja, ja Avant-garde, en klassiek Catchy liedjes en pianomuziek Nu modern en dan weer antiek Ach nee mensen, geen paniek Geen paniek Op 5-0-1 klinkt het ook vandaag De volle laag De volle laag, de volle laag. Ja, de volle laag de volle! Ah! He, he. Nou, het is niet zover. Het is weer vrijdag! Vrijdag, ja! Natuurlijk weten jullie het allemaal, het is marathonweekend. Maar niet 60 uur! 60 uur! Ben jij ooit zo lang wakker geweest? Ik wel, denk ik. Ik weet het niet meer. Misschien heb ik er uh, een tijdje van geslapen, dat ik het niet meer weet. Maar in ieder geval, het is vandaag uh, vrijdag. Niet minder dan dat. En wat uh, gaan we vandaag krijgen in de volle laag. Natuurlijk uh, muziek uh, voor luisteraars. Uh, ja, Poolse jazz. Poolse jazz. Ja, jazz is helemaal happening uh, in uh, Polen. Het gebeurt. Het gebeurt recht. Uh, ja, natuurlijk nieuwe jingles. Er uh, moet alleen nog even live ingezongen worden, dus ik... Uh, ik heb even wat voorbereid, zeg maar. En uh, in het eerste uur... ...spreken we ook even met Jeroen van Beek. Hij organiseert... Uh, ...volgend weekend... ...7 en 8 juli... Uh, juli ...organiseert hij niks. En 7 en 8 april... ...organiseert hij van alles. In Utrecht natuurlijk en in Kastrikum. Uh, ja, festival De Bestuiving. Samen met Simon. Maar uh, we bellen gewoon met Jeroen. Hij zit wel midden in een bandrepetitie. Dus ik uh, hoop niet... ...maar uh, ja, misschien kunnen er nog een paar uh, nieuwe nummers mee krijgen... Primeurtjes te houden we van. Uh, Primeurtjes gesproken, we hebben primeurs natuurlijk. Polsmuziek, dan heb je al gauw een primeur op de Nederlandse radio. Uh, natuurlijk uh, B-veel muziek. Uh, ja, dansmuziek. Klassieke muziek, jazzmuziek. Nou ja, je hoort het allemaal in de intro. En we beginnen even met uh, gezellige gebeden. Uh, tot een zekere God. Uh, ja, en uh, dat is weer een technisch dingetje hier. En oh, speciaal omdat het techniek is, uh, beginnen we hier met nummer van Niemand minder dan Queen. Uh, maar dat hoor je niet. Sterker nog, je hoort het helemaal niet. En uh, even kijken welke van de twee knoppen ik ook moet gooien. Ja. Even kijken. Ja, ik hoor hem al. Ik hoor hem heel zacht. En uh, zo zacht zelfs dat ik er zelfs doorheen kan praten. Zonder dat ik alle knoppen open heb staan. Uh, ik, ik gooi gewoon even wat knoppen open. En toch hoor ik nog steeds niks. Ook dat hier in de volle laag. Hij zat toch onder andere knop! <laughs> hey Mustafa. Ja wacht hoor, dat kunnen we natuurlijk niet Mustafa maken op de radio! Ibrahim. We beginnen gewoon even opnieuw! Hier is Queen natuurlijk met Mustafa, Ibrahim. maar dat had ik al gezegd. Ibrahim! Ibrahim! Mustafa, Mustafa Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim. Allah la will pray for you. Mustafa Ibrahim, Al-Hadra Kastanien. Allah la will pray for you. Mustafa. Hey, Mustafa. Mustafa Ibrahim. Nam Mustafa Ibrahim, Mustafa Ibrahim, Allah Allah Allah will pray for you, Mustafa Ibrahim, Mustafa. En dat is natuurlijk niets minder dan een liedje. En wel een liedje van niemand minder dan Queen met een liedje. En we gaan verder met nog meer liedjes. En dat is natuurlijk hier op jouw eigen Radio 501. En uh, het is natuurlijk allemaal begonnen voor heel veel mensen als piraat. En uh, speciaal voor alle piraten. Ja, uh, er mag gewoon gelachen worden. En natuurlijk uh, gaan we hier een liedje draaien over de stille genieter. Een echte radiopiraat in niks minder dan Friesland. En de stille genieter draaide zijn muziek. En het gevaar van een piraat is dat hij natuurlijk gesnapt wordt door de RCD'ers. Oftewel de, de radiocontroledienst. En uh, daar gaat dit volgende lied over. Speciaal voor alle piraten die hier bij Radio 501 werken. Uh, dit liedje van mijn De stille genieter zweeg. Gelijk ook even een rustmomentje. Zondagavond vier muggen en twee rcd's Stappen hun wagen uit Radio piraten stille genieten riep Ze pakken mij en toen Ging de stekker eruit Stille genieter zweeg Als was hij een crimineel Meteen hing ellie ferme aan. De telefoon ze huilde Stille hoe moet het nou Maar de stille genieter zag alleen Hoe de lady overstuur raakte Van het politieblauw De stille genieter zweeg Als was hij een criminel. Het centrum deze dag. Het met nader aan lachen. Ik leef onder spanningen die het leven niet voor aangenaam. Ze hebben mij weer uit de lucht gehaald. Ik begrijp niet waarom men dit doet. Oké, okay, het is officieel verboden. Maar kijk eens hoeveel mensen hebben plezier aan de uitzendingen beleven. Hoeveel reacties er ook niet weer komen. Ze zijn niet te tellen. Wat was gestoord dat twee medewerkers van de radiocontroledienst met een vreugde politiemacht op de been waren om de centrum uit de lucht te halen. In waren ook nog een paar mensen Dat ik wel een overval Ik weet best dat ze ook voor een ander gestuurd worden We zijn er nu echt geen belangrijke staten We weten allemaal dat er veel te mijn politie op straat is En dat maakt mij zich hier zo druk om dus Ik ben niet boos, wel teleurgesteld Ik probeer het zo goed mogelijk te doen Mijnde Talma mijn de of nee, zonder Negroes, maar Niek de Vries speelt toch gezellig mee. Niets minder dan de stille genieter Zweeg. Nou, en, uh, we zitten hier lekker te kunst en vliegwerken, vandaar dat het me leuk leek om een liedje te draaien van niemand minder dan Ed en Willem Wever. Het nummer uh, Kunst en Vliegwerk, nou, dat komt goed uit. Een gezellig hoempapa om de feestemmingen er goed in te krijgen, want na zo'n depressief radio-piraatverhaal uh, komt het natuurlijk nooit goed, maar toch hier zijn Ed en Willem Wever met het nummer Kunst en Vliegwerk speciaal voor jou, de luisteraar die vandaag meeluistert in de... Radio-parados met manometer goed staat Weet ik wel dat alles goed gaat En als je net als ik de stoom heb gelezen Dan heb je van explosies niks te vrezen Daarom slaap ik nu na al mijn klussen Met de stoombed onder mijn kussen Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom van stoom, stoom, stoom, stoom, stoom. Als ik soms is zakelijk droom. Is het van stoom, stoom, stoom? Oh jongen, dat is je vakbond. Dan leg ik zweetend in mijn bed. Heb ik de stoomkraam uitgezet. Wat zee! Staat mijn pijl glas en op pijl? Oh, ja! Anders ik voor de pijl. Een beetje gek, wordt. Heb ik morgen geen gezeur met mijn me geest? Hier, nou bij een knap stukje, vakwerker, als mijn maan goed staat. Ja, en allemaal gezellig even in de, in de Polonaise Als het goed gaat. Van voor de mensen die zeggen: aan mijn lijst geen polonaise. Voor die mensen straks schrijven. je van explosies, niks te vrezen, Poolse muziek, daarom slaap ik nu naar Al mijn klussen. Met de stoomwet onder me kussen, dan krijg ik alleen nog maar het maan. Mooie droom Van stoom, stoom, stoom, stoom, stoom. Sta ik bij mijn karousel, trek ik joligante bel. Ja, maar broer, ik kan jolig lezen. Roep ik het? daar gaan we weer. Denk Steek vast in iedere keer. Otsjee, is die karousel wel safe? Oh nou, Loopt de zaken niet helemaal scheef. Want je bent een zwartkijkert. Krijg ik straks geen trombolon? Weet je, gek. Kwaaie stukken in de krant. Jongen, wees toch niet zo pessimistisch. Laten we toch vrolijk wezen. Boerenburgers en buitenlijn maken rondje met de carousel Ja, ja, gaat het. Als mijn maanometer nou goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoomwet heb gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Daarom slaap ik nu al al na lange klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom van stoom. Stom, stoom, oh en yeah. als de manometer goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net al ziet, de stoom heeft het gelezen. Heb je van explosies niks te vrezen? Daarom slaap ik nu naar alle klussen. Met de stoomwet onder me kussen. Dan kan ik alleen nog maar het mooie droom. Van stoom, stoom, stoom. Ja, dat waren natuurlijk Ed en Willem Wever. Bever bedoel ik. Willem Wever, dat is iemand anders die met problemen aan de haal gaat. En die vervolgens gaat proberen uit te leggen. Ja, dat waren natuurlijk Ed en Willem Bever, wilde ik zeggen, met het stoomlied. Speciaal voor jullie uh, als je nanometer maar goed zit. Uh, speciaal voor andere mensen die van muziek houden, hier een nummer: Chicken Payback. Uh, de payback van chickens, want ze hebben hier net uh, natuurlijk niks minder dan chili con carne gegeten. Gezellig voor de mensen die van chili houden en van con carne. Gaan we straks ook door, gezellig met Mexicaans muziek. Maar hier eerst de met Chicken Payback. En dit is natuurlijk niemand minder dan de Beers met de chicken payback. Dus de payback van de chicken hebben we gehad. Dan gaan we terug naar de silicon carna met gezellig, ja, 45 <laughs> 45 toeren. Mexicaanse muziek, speciaal voor mensen die van Mexico houden. Ah, gauw is oh, het is gewoon, gewoon latijns-amerikaans. Wat heeft het helemaal met? Armens Team gespeeld door Ricardo Santos ah, joh. Chili con carne, Chili En dat is natuurlijk geweldig. Ricardo Santos, hier op jouw Radio 501. Dan gaan we verder met KD Lang. Zij heeft een liedje geschreven over lucht. Ze had zelfs een cd opgenomen met allemaal sigarettenliedjes. En dit is een van de nummers die is ook gebruikt voor een brandreclame. Dus waar dacht je, waar is de brand, waar is de brand, hier is de brand op jouw Radio 501. The air that I breathe. Katie Lang. Of K.D. Lang, ja, het is in de tweet zeggen we zeggen natuurlijk. Dat was K.D. Lang en dan gaan we even gauw door met de Herb Spectacles. Wake up en listen, want het is nu ook het tijd om na zo'n nummer even weer... wakker te worden. Gelukkig is het niet een heel wild nummer, dus uh, wees u voorbereid op een gezellig Mexicaans uh, liedje. ...niemand minder dan de Herb Spectacles... ...met een liedje over allerlei dingen... ...die te maken hebben met Mexicanen... ...en dansmuziek. Uh, natuurlijk, Wake Up and Listen was dat... ...en wie speelde er al mee... mee? Onder meer Don van Dongen, de onbekende derde. En andere mensen speelden ook in die band. Goed, we gaan straks spreken met Jeroen van Beek van het festival De Bestuiving... ...in volgende week, de volgende week einde op uh, 7 en 8 april. 7 april in natuurlijk niets minder dan DB's in Utrecht. En 8 april spelen ze in de bakkerij in Kastricum. Maar uh, natuurlijk willen jullie weten wat voor muziek er allemaal komt. Wat voor bandjes zijn allemaal beginnende bandjes uit binnen- en buitenland. Speciaal voor mensen die daarvan houden. En we gaan even draaien een nummer. Dat heet natuurlijk Oei Oei Oei. Ja, nee, dat nummer heet niet zo. Maar die bent wel met het nummer Einerhubnimmer. En met een beetje geluk spreken we dan gelijk niemand minder dan Jeroen van Week. Spät wieder heim, Wie überall sind Menschen. Nie bist du allein, du willst allein sein. Auch mal allein sein. Doch immer is wer da Und tut leider dich an. Du sagst ja, ja, Das is wirklich interessant. Fängst an, ja, also, ja, also, Ich muss dein Gegenüber schief rust. Er spürt los, Unlust, lust Agagagugu, dein Kopf denkt da, da is Unfug Jetzt is mal gut, du, du, dir geht es wohl echt ungut Diese Zeit gibt dir niemand wieder Nie, nie, nie, nie, niemand wieder Überall sind Menschen und Einhau und Fimmer Maakt zich bemerkbaar, macht het nog schlimmer Überall zijn mensen, überall zijn mensen Große, kleine Menschen, alle sind am kämpfen Überall zijn mensen, man, einer hut immer Maakt zich bemerkbaar, macht het nog schlimmer Überall zijn mensen, überall zijn mensen Arme, reiche Menschen, alle sind am kämpfen Spät wieder heim über also Menschen, liebst du allein, du willst allein sein auch mal allein sein Du kommst weder auf einen Plausch noch auf einen Blick Du schreckst zurück, weil deine Uhr ständig tickt Tick, tak, tick, tak, tick, tak, tick, tack. Was sagt die Uhr, Uhr? Was sagt die Uhr, Uhr? Nur noch auf mein Tanz, nur noch für ein Lied, nur noch ein Drink, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch kurz wagen, nur noch Schüsse, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch Urlaub vor Urlaub, nur noch auf ein Tanz, nur noch für ein Lied, nur noch ein Drink, nur noch, nur noch, nur noch. Nu nog kuts wachten, nu nog s'n s'n nog, s'n nog, s'n nog, s'n nog, s'n Urlaub s'n Die hebben aan de telefoon. Dat is niemand minder dan Jeroen van Beek. Jeroen van Beek, uh, hallo, hallo, hallo. Ja, nu hoor ik je wel. Jeroen van Beek, ja, hallo. Ja, ha, ha, ha. even kijken. Ja, hallo, Jeroen. Jeroen. Ja, goeiedag. Je ja, ik hoor je nu. Ja, hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, druk met de. Ja. Ik ben, ik ben inderdaad, uh, uh, nadat ik mijn keelontsteking uh, overwonnen heb, ben ik uh, weer uh, druk aan het werk voor uh, Festival de Bestuiving. Ja, want daar gaan we het over hebben. Festival de Bestuiving, dat is natuurlijk volgend weekend uh, 7 en 8 april. Niet alleen, in correct. En niet alleen in DB's in Utrecht. Fantastisch plan trouwens. Daar kan je aardig uh, doorzakken. En, uh, maar ook in de bakkerij in Castricum. Dat klopt. Uh, festival de beschrijven, kun je iets vertellen over het festival? Wat voor bandjes kunnen we daar verwachten? We natuurlijk net al oei oei oei oei. Oei oei, oei. Ja, nee, inderdaad. Ja, wat, wij, wat wij proberen is uh, uh, nieuwe acts neer te zeggen. zetten. Die, waarvan wij in ieder geval het idee hebben dat die potentie hebben. Maar die nog niet iedereen kent. Ja. Uh, waaronder ik denk ook uh, oei oei oei. Een van de, degenen is die uh, waarschijnlijk menig luisteraar nog nooit eerder gehoord heeft. Dat is wel een geniale bandnaam trouwens. Ja, ja dat, dat, dat vonden wij ook inderdaad. Dat, uh, dat is bijna een gezegde geworden bij ons inmiddels. Oei, oei, oei. Dan, ja? uh... Uh, gaat er zoveel mis dan? Of... Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee meer, in, meer in de zin van, je, je, je zegt het toch wel eens uh, tussendoor zonder dat je er erg in hebt. Van, uh, oei, oei, oei, wat, uh, wat, wat, wat, wat leuk. Of, of juist inderdaad, wat, wat, wat gaat er toch mis? Ja. Uh, uh. En uh, ja, daarin, uh, uh, daarin moeten wij dan tegenwoordig toch altijd aan de band oei, oei, oei, oei denken. Nou, dat is toch geniaal dat je dat als band kunt bereiken. Maar veel beginnende bands, startende bands. Uh, kan je nog wat namen noemen die mensen dan waarschijnlijk niet zullen kennen? Ja, uh, ik, ik denk dat ik wel een poging kan wagen. Uh, dat is onder andere Art One, Art Own, Art Now. Ze uh, komen uit Duitsland, uit de, uit de omgeving Duitsburg. Uh, we maken een mix tussen, tussen indie en, en, en rock. En ja, Het zijn bijna indie stars als je ze hoort. Terwijl niemand heeft van ze gehoord... Toch denken wij, ze verdienen eigenlijk een sterrenstatus. Ja. Dus al zeggen ze dat zelf, vind, ja, uh, vinden wij dat ze die, die naam zeker waar maken. En dat is een van de redenen dat we hun onder andere geboekt hebben. Uh, daarnaast ook nog een uh, uh, Fleischer Spice from Hell uit, uh, uit Engeland. Aggressive ja. uh, postrock uh, achtig zeg maar. Uh, en... Uh, ja, je bent zo druk met organiseren bezig dat je bijna zou vergeten welke band te spelen. Ja, Loi Voor uh, je natuurlijk ook. Uh, Loi Voor inderdaad. Uh, ja, het, het, is, het is bijna Britpop, maar dan Duitsstalig. Een hele aparte mix. En wij zagen ze vorig jaar op een, op een festival in Duitsland en dachten... Die wij moeten we gewoon eens vragen of ze zin hebben om, uh, om naar Nederland te komen. Wat zijn dat voor uh, Ja, want ze komen ook uit uh, Zweden, Groot-Brittannië, Duitsland. Ja, klopt. Zijn er daar ja. dan wel uh, grote namen? Want op zich uh, Noël wel is in Duitsland nogal een dingetje. Um, nou, Oei, Oei, die, uh, die, die ben ik sinds kort natuurlijk ook goed aan het volgen hoe het met hun gaat. En die, uh, die krijgen vanuit hun uh, thuisplaats Hamburg uh, steeds meer aandacht. En, uh, en heb ik toch wel het idee dat het wellicht wel eens uh, niet lang meer gaat duren voordat die door gaan breken. Uh, maar is nog steeds ook in Duitsland een kleine band. Ja, want uh, het is dus aanstaande zaterdag. Hoe laat begint het dan? Aanstaande zaterdag in uh, Utrecht, ja het is een beetje verwarrend. Beide da dagen hebben een uh, totaal ander uh, tijdschema. Ja. Op, uh, op zaterdag begint het om zes uh, om uur s avonds. Oh. En dan uh, gaan we vrolijk door tot uh, tenminste twee uur. In ieder geval, de live-muziek gaat tot twee uur door. En uh, de volgende dag, dan, uh, dan beginnen we om, uh, om twee uur middag, dus precies twaalf uur later, uh, verhuizen we met een groot deel van het circus, uh, verhuizen we door naar, uh, naar, naar Castricum. Uh, en uh, gaan we daar uh, het, de, onze tweede festivaldag uh, aanvangen, tot, uh, tot uh, twaalf uur uh, minimaal ook weer. Ja, en dan komen we uh, op een hele andere band. Uh, daar komen voor een deel andere bands, de bands ja. die hetzelfde uh, spelen, dat zijn Ui, Ui, Ui en uh, Art One, Art Artnow. Art Now, uh, en Christo en Johnny Boy uit Zweden. Ja. Ja. En uh, daarnaast inderdaad weer een ander pakket bands wat meer regionaal uh, geënt op, uh, op Castricum en in Utrecht doen we precies juist meer uh, Utrechtse bands. Nou, het klinkt als een uh, geslaagde opzet. Ik denk ook de, de Eversbrug uh, die we kunnen onthouden... Utrecht houdt het twee uur op en in Castricum begint het om twee uur. En ja, ja, precies. Duurt, ja. Kijk, zo houden we het toch uh, simpel. Nou, ik, uh, mensen kunnen die nu luisteren die denken hey, dat klinkt wel uh, hip, ik wil nieuwe bandjes ontdekken, want daar gaat het ook een beetje om. Uh, toch ja, een... Nee, het zijn uh, inderdaad vooral bands die, uh, die, die, die nog niet zo bekend zijn, maar zeker wel, uh, wel de aandacht verdienen. Ja, nou ja, dan zou ik zeggen mensen, surf dan vooral even naar www.debestuiving.nl. Daar staat alle Dat informatie, is. ook uh, alle tijdschema's staan erop. Absoluut, Alles, uh, alle informatie kan je daar vinden. Uh, en als je vragen hebt, dan uh, zijn we altijd uh, bereid om uh, je mailtje te beantwoorden. Of uh, via Facebook kan je ons ook altijd bereiken. En zo. Want daar staan jullie ook gewoon op natuurlijk. Keihard uh, Facebook, In Uiteraard. Heel goed. Nou Jeroen, uh, jullie staan er zelf ook hè. Tenminste jij bent uh, lid van uh, Staanseinde. Jullie staan uh, de zondag er hè. Uh, ja, ja wij staan zondag in Kastrikum met, uh, met, uh, met, met een van mijn projecten staat het uh, Elektro-project, uh, beetje nooit, dacht wel ook. Uh, ik uh, hoor mijn uh, bandgenoten al uh, beginnen aan een oefensessie die we nog uh, moeten starten want we gaan nog even repeteren. heel goed. Nou ik zei echt... uh, ja ze, ze zijn we maar druk bezig. Nou, zo blijf je, blijf je lekker bezig. Ik zou zeggen, succes met de verdere voorbereidingen. Uh, mensen kunnen jullie gewoon aanschieten via Facebook. Er staat ook een leuk filmpje op. En uh, we gaan nu even luisteren naar niets minder dan uh, Wave Zero uh, voor, de, voor de liefhebbers. Kijk aan, goede, goede keuze, Goede absoluut. keuze, goede keuze. En we gaan zeker Loi Fior uh, ook nog even draaien. Hier uh, op Radio 501. En wij zijn er ook bij, natuurlijk, natuurlijk. Interviewen en ja, rijden. nee, dat, dat klopt. We gaan jullie zien. Uh... Beide dagen zelfs, geloof ik. Klopt, ja, klopt. Ja, helemaal goed. En uh, 16 april, dat is een vrijdag, dan hebben we een special. Kijk, en dat, daar houden de mensen van. Dus interviewtjes, muziek, nog meer, nog meer muziek. En uh, ja, ik vind het echt helemaal te gek, dus uh, ga dat zien. En, uh, jongen... ja, hartstikke leuk en uh, super bedankt uh, voor jullie aandacht die jullie eraan besteden. En uh, met, dan... Uh, met alle liefde. jullie snel. Met Onderlijk alle liefde. ook uh, de luisteraars. Ja, oké. Okay. Hey, uh, succes met uh, de repetities en uh, tot volgende week. Gaat het lukken. Dankjewel, succes. Ja, dankjewel. Doeg. Doei. Hoi. Hoi. Ja, en hier zie je dan Wave Zero. Niks minder dan dat. Met het nummer Romeo en Juliet. Russell and Johnny Boy, I forgot what love is. And it is a master-opname. En Johnny Boy, I Forgot What Love Is. Dus de mensen die het vergeten zijn... Nou ja, dit zijn meerdere mensen. Met applaus erachteraan, speciaal voor jou. En we gaan door met een andere artiest die ook niet heel erg bekend is. Of in ieder geval die bekend had kunnen zijn. Want hij had allemaal singeltjes uitgebracht, maar het ging niet goed. Hier is Elmer Jard met niks minder dan de Tron-song. Speciaal voor jou hier op Radio 501 tijdens het Marathonweekend. Ja, het klinkt toch gelijk heel erg tronachtig Deze is trouwens niet op Festival de Beschaving. Meer informatie is over Festival de Beschaving op www.debeschaving.nl Run on hate If you care to contemplate I prefer to love Angel so Ja, dat is natuurlijk Elmer Judd met de Tron-song. Het is anders dan een ketchup-song, dat is er altijd weer afgezaagd. Tron is ook wel afgezaagd. Het is een film uit de jaren tachtig, maar toch. Mensen zijn toch iedere keer weer verbaasd als er mensen voorbij zien chezen op zo'n moderne motor. Uh, we gaan na de reclame heel veel beloftes nog in te lossen. En gelukkig, zo hoort dat ook. Uh, hier is de reclame op jouw eigen radio 501. <tied>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 Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Zolang er oorlog bestaat, worden er kinderen het slachtoffer van. Kinderen die niet hebben gekozen om te strijden... en nog een leven voor zich zouden moeten hebben. War helpt deze kinderen. Of liever gezegd, de friends van War Child helpen deze kinderen. Wij met z'n allen.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 En wel dan, dan, amusement en verstrooiing in de halfvolle laag. Op je computer of je mobieltje, Ieder al 501, echte muziek, echte radio, radio, radio, radi, piano. Blaasinstrumenten instrumenten en drums komen allemaal voorbij hier in de volle laag. Met je woord op schoot en al je eten in je kaak. Je schrik je toch dood, al je eten in je schoot Heel veel herrie, zo laat het te vies Hier op jouw radio, zo op je trommelvlies Dacht je even rustig, of pannen te dineren Nou dat is dus niet zo waar waar vandaag is om bieren met de volle volle haat, volle laag Nee, het wordt niet mooier Elke vries ik en doo je Kronen en too Hij zit te klooien Flink de rossoeien. Met platen te gooien Dit is waar je het mee moet gaan doen de volle laag, half volle laag, al volle laag op 501. Ja, en we zitten weer in het tweede uur hier live, live op Radio 501. Gezongen, een jingle. Met dank aan Milan de techniek. Even een applausje. Ik applaudeer hier gewoon wat harder, want het klinkt het zo lullig in eentje. Goed, muziek. Van waar we waren gebleven. Ja, muziek. Dit is natuurlijk al muziek. Maar dit is natuurlijk bedoeld als achtergrond en geen echte muziek. Toch is het echte muziek. Voor op de achtergrond. Maar geen muzak, want dat is van Paul McCartney. Goed, uh, ja, ik heb al heel veel goed gezegd. Dus fout, fout. We gaan verder met de volgende plaat. En dat is niet minder dan Richard Durant. Hij speelt uh, banjo en uh, niet geheel onverdienstelijk. Ik zit even te kijken welk nummer het ook weer was. Het is nummer drie. Dat weet ik. Dat soort kennis bezit ik gewoon. Omdat ik het nu zelf erin heb <laughs> Swing low, Sweet Chariot. Of natuurlijk swing low, Sweet Charlotte. Ik weet net of je die als een L ziet. Of als een I. Hier is natuurlijk niemand minder... Dan diezelfde Richard Durand, wat duurt deze verder ook altijd lang. We gaan hem gewoon afkappen of langzaam weg laten glijden in de afgrond, in het refrein, refrein en in het refrein. Hier is niemand minder dan natuurlijk die grote held Richard Durand. Niemand kent hem. En dat is nou het mooie, festival de bezuiving volgende, volgende week alweer. Bestel gouden kaarten, ze zijn wij op. En het nummer eigenlijk dit, ik had wel iets meer uh, verwacht. Maar ik weet persoonlijk dat het helemaal losgaat. Speciaal voor jou, luisteraar. Net als met deze marathon eigenlijk. Het is nog precies hetzelfde. Ja, Sweet Low, Sweet Charlotte natuurlijk. Sweet Charlotte. En hier komt speciaal voor de mensen die wachten op Robert. Wanneer komt Robert E. Lee nou eens? Een keer? Nou, hier is het nummer: Waiting for Robert E. Lee. Natuurlijk speciaal voor jou. En anders is het al speciaal voor mij. <middels> Eat your heart out, eat your bloody heart out, zou ik zeggen. Speed of sound, my ass. Dit was natuurlijk Speed of Light. En dat was niemand minder dan Ben Light, at the piano. En uh, we gaan nog even door in deze bluesy-achtige uh, tonk uh, sfeer. Met niemand minder dan natuurlijk Speed 78, 78 toeren maken we hier. En uh, met het nummer Turnaround. Er zijn wel heel veel banjo's nu. Ik heb nog even wachten op uh, Mien uh, met uh, mandolin. Maar helaas, Mien... je uh, houdt het voor gezien. gaan we verder uh, met andere beloften die we hadden. Polsertjuist. Ja, zoals al gezegd in Polen, daar is het helemaal booming. Boom, boom, boom. Hier is uh, natuurlijk niemand minder, ja terwijl Speed 78 uh, zijn laatste noot speelt, komt hier Wojtek, Wojtek uh, Mazalewski met het nummer Smells Like Tape Spirit, speciaal voor jou hier op Radio 501, ja. terwijl, uh, ja daar is hij. dat is hem, Free Jazz. Het nummer is niet afgelopen hoor, dat lijkt maar zo. Ja, die woeitek die, die die doet er wat aan. Het gaat gewoon door hoor, die muziek. Ongelooflijk. Mm-hmm. <laughs> Zo, so, nu krijgen we de volle laag. Uh, ja, dat is natuurlijk, uh, dit zijn alle dissonanten. de jazz, Poolse jazz, ja, Free jazz, die Polen, die weten er wat van. Kijk, Nederland moet er wel weer zo zoet mogelijk zijn. En, uh, ja, de hadden we ja, dit, dit, dit kan dus ook gewoon, hè. Hier op jouw Radio 501 in, in het Marathon Weekend. Pfff, graag zie nou. We gaan eens even nog meer Poolse muziek draaien. Gergurus uh, Tournau. Uh, van zijn plaat Fabrika Klamek. En, uh, en we hebben ook speciaal iemand uh, aan de telefoon straks die uh, het nummer even kan gaan duiden. Speciaal voor de mensen die het niet helemaal begrijpen. Maar uh, eerlijk gezegd word ik helemaal zenuwachtig van. En aangezien al die nieuwe technieken mij helemaal tot op, naar het hoofd schrijn, uh, stijgen. Gaan we eigenlijk maar gelijk gewoon beginnen met de muziek. Uh, het is natuurlijk heel spannend allemaal. Dus we uh, beginnen even. Ah, ja, hou je op, joh. Hier... Ja, en dit is heel spannend. Even die platen, platen even aftillen. Hartstikke idee, leggen we gewoon daar neer. Ja, we hebben net natuurlijk net wat aangekondigd dat we met platen gooien. Moeten we dat natuurlijk ook gewoon doen. Dit is kant A. Speciaal voor de liefhebbers, kant A. En dan schakelen. Over. Naar het allerlaatste nummer. Thuis, Dat is heel spannend. Gaat dit lukken? Binnen de gegeven tijd? Jawel, gaat lukken. Hier, uh, hier is niemand minder dan Gregurz uh, Toernau met het nummer... Oh wacht, ik moet helemaal niet het laatste nummer hebben. Natuurlijk het eerste nummer, Naplazaj, uh, Zanzibaru. Uh, op het strand van Zanzibar. Uh, hier is niemand minder dan Gregors uh, Tournau met een nummer speciaal voor luisteraars en voor, maar Polen mag ook. Ja. En straks worden het nummer geduid, dus mensen die het niet begrijpen, niet aanvaken. We komen nog terug op dit nummer. Uitgekomen op Mystic. Kijk en dat begint goed. Oma, człowiek jeśli chce coś więcej to jest nomad. Bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej w biegu pom Won't be Zoeken naar een paar van de minst duidelijke tekenen, przykładu. Dat was natuurlijk niemand minder dan Gregors uh, Januk. Uh, ik bedoel, ja, we hebben hier een specialist aan de lijn, uh, speciaal voor luisteraars die van specialisten houden. Uh, ja, ik uh, gooi, kom, uh, kom, uh, kom er je continu in, uh, Januk? Uh. Ja, Januk? Ja, Januk. Uh, je zo robisch, zo robisch? Je stemt wel dit. Ah, ah, ah, ah, ah. Uh, Janouk Eh... Uh, Co myślicie o tej płycie? A więc ta płyta jest bardzo ciekawa i chciałem podzielić się e, z słuchaczami e, kilka opinii na YouTubie, które były pisane A, na ten temat. Też dobrze. A więc, e, pierwsze, pierwsza reakcja to od 2437 MT, który napisał Pozornie to nie na temat, ale atak na Iran będzie katastrofalny. Wierzmy Ewangelii, bo sprawiedliwi będą żyć na odnowionej ziemi. Mm -hmm. Akcja militarna jest ostatecznym wyjściem, kiedy wszystko inne zawiedzie. Jeśli dyplomacja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu USA, podejmą działania militarne, by nie umożliwić Iranowi wejście w posiadanie broni nuklearnej. Sekretarz obrony Leon Panetta. Google... Podwójna, doskonały, żodno odnowionej ziemi, obalenie, ateizmu, informacja w przyrodzie. I jeszcze dalej, Uj, jaki świder, czy wyznaki kr o krzyku. No i tyle. A, tak. Dziękuję, Janek. Eee, Proszę no. bardzo. <laughs> Eh, eh, ja, heel goed. Hartelijk bedankt, Jan Bedankt voor deze toelichting. ik wil jullie een dobrego Zo. Bedankt voor deze toelichting namens alle Huisraad van Radio 501. Gaan we verder met een stukje. Schubert, uh, Schumann bedoel ik. En uh, dat nummer is natuurlijk heel bekend. Uh, ik ga, we gaan verder naar het nummer. Uh, Grollenicht. niet. Uh, straks na dit uh, kleine stukje. Ik wil mijn zeelen touchen. van natuurlijk niemand minder dan Schumann uitgevoerd door niemand minder dan en natuurlijk niemand minder dan Ernst Daniel Smit, de bariton wie kent hem niet, ik er niet van Schumann, en dan gaan we verder met een stukje moonsurfing, <middels> gewoon omdat dat kan the Summer's here, moon is rising over the sea, you're Not at the end of the day the world of enterprise in narrow streets and those are rising they just fade into gray. gray you lift your bones and bones behind and headed off for summer crimes a better day has never called so now it's here grab a beer one and all Surf is up. See the moon's reflection over the sea, it's such perfection. You could just float away. Hear the rhythmic flow that passes every single wave that crashes. It just faded to gray. You made your beds and there you lie, begging for that summer high. A better day has yet to call, so now it's here. Grab een beer, one and all Surf is up. Surf is up. Surf is up. Ja, en ik moest er natuurlijk gauw even wat instoppen en Speciaal voor de mensen die gauw dingen instoppen in andere dingen Er komt hier een nummer, en dat is niks minder Dan natuurlijk smiley faces Van niemand minder on North Barkley. year 5, no But what did you do? What did you say? Or did you walk? Or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone? Or did you pray? Keep on smiling for me. What went right? What went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smile. A smiling face hey. Don't you go off into a new day with any doubt Here's a summary of something that you could smile about I Say, for instance, my girlfriend, she bugs me all the time But the irony of it all is that she loves me all the time Oh, see? zo lekker ramsplaat, ramsplaat die voor een habbekras in het schap staat, schap staat, ramjesblaad. Dit is zo lekker ramsplaat, ramsplaat die voor een euro of wat naar huis gaat, huis gaat. Ja, en we zitten weer met die ramsplaat in onze maag. Nee hoor, helemaal niet. Dit is, ik heb maar een cd van uh, Mash X Colibris. Oh nee, Mash denk ik, X Colibris. En natuurlijk draaien we weer nummer 7, ook in het uh, Marathon Weekend. Morgen trouwens een Ramsbate parade, maar daarvan nog niks. Deze komt er wel bij. We draaien het nummer One Day. Nummer 7 dus, daar komt op plaats op gang. En de letters zijn niet te lezen, dus ik probeer het nog een beetje te duiden voor de mensen. Maar uh, ja, ach, hè, hier dan toch. Uh, op jouw uh, enige echte radio komt hier Mars met het nummer One Day. One day, you'll go wrong, and you will know your fault. One day, when pain and pleasure, we'll have different limits. One day, you will survive, and you'll feel your dicky. wel heel duidelijk accent. One. Double bed. One day One day One day, One day. Zo Masch was dat uit Frankrijk natuurlijk Vandaar dat hele mooie accent uh, dat ze daar uh, opvoerden. Ja uh, Frankrijk Dat is toch fantastisch uh, We gaan over naar uh, Brixton Dat is niet in Frankrijk Dat is in Groot-Brittannië En de Guns of Brixton is een liedje en de uithoering van Nouvelle Vague. u wel bekend waarschijnlijk of niet. En als het niet bekend is, dan waarschijnlijk na When dit nummer. How you gonna go? Shot down on the pavement, all waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh. Feels good, and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving. At the end of the harder they come, you know it means no mercy. They got him with a gun. No need for the black Maria. Goodbye to the Brixton Sun. You can crush us. You can yeah, even shoot us. But oh Your hands on your head, or on the trigger of your gun. You can crush us, you can bruise us, yeah, even shoot us. But all or two Brixton, uitgevoerd door Louis vaak. als band. Deze groep uh, Franse muzikanten, ja, we zaten toch in een beetje de Frans, een beetje in dat metalhoekje. Maar dit is dan toch weer anders, dit is dan weer een soort bossa versie van het uh, wel in -en Gaan we verder met een band die geheel terecht vergeten is. Dit is niemand minder. Dan de Polyphonic Spree met Soldier Girl. Ah, let op dat fluitje, let op dat fluitje. Uh, uh, nou, dat waren niemand minder dan de tunes. En dat zijn ook de tunes. Ga we even door. Ja, en wat wordt tijd om even lekker gezellig te kletsen. En dat betekent natuurlijk dat we naar een rubriek gaan. En welke rubriek is dat anders dan natuurlijk de brievenrubriek? De nieuwe rubriek met speciale muziek. Live jingles. Spe speciaal voor luisteraars die daar niet van houden. Hier uh, komt natuurlijk niks minder dan de jingle. En het is weer een stukje techniek. Speciaal voor de luisteraars. Wagen wij ons aan allerlei klanken... Ja, in deze nieuwe rubriek. Nou, een hele oude rubriek met een nieuwe jingle was dat. Ik hoop dat jullie mijn gezang hebben gehoord. En als het niet zo was, dan... Haha! Zijn jullie gelukkig! Yes. Uh, ja. Brieven. We hebben natuurlijk allemaal brieven gekregen. Speciaal voor dit weekend. Uh, hier een brief uh, van... Uh... Hey! Van Berry. Hey, Berry En Berry schrijft... Uh, beste volle laag mensen, ik luister altijd zo graag naar jullie show. Wat zijn, wat zijn we blij dat jullie bij, ons, bij Radio 501 zijn gekomen. Uh, iedere dag weer uh, luisteren we uh, in herhaling. Maar nooit als je live bent, want dan zijn we altijd bang dat het misgaat. Maar achteraf weten we, dan kunnen we er niks meer aan doen. Heel, heel leuk. Oh, hier nog een brief. Hey, een brief van uh, Johan. Johan, leuk Johan dat je schrijft. Beste Johnny. Johnny. Ja, andere brief. Dit is eh. Uh... Harriet, lieve Johnny, wat leuk dat je weer op Radio 501 komt draaien. Oh, nou ja, ik lees hem gewoon voor voor Johnny. Johnny, wat leuk dat je weer op Radio 501 komt draaien. Ik hoop dat jullie in de Arwin en Johnny show en waar Johnny Buis ook komt... heel veel prijs gaan weggeven. Wat onwijs leuk. Johnny, ik heb altijd zoveel van je gehouden. Je bent mijn allerliefste, allerliefste lieveling. Hartelijke kusjes van Henriette. Goed, nou dat was de brievenrubriek. Uh, volgende keer geen live jingle meer, want er komt alleen maar ellende van, dat hoor je wel. Uh, hier speciaal voor de luisteraars die van muziek houden uh, een liedje. En van iemand meer dan het B-Movie Orchestra. En terwijl Johnny komt binnenlopen, is hier Walter Hakoff op trompet. Italia Amano Armata. Ja, en dat was natuurlijk de B-Movie Orchestra. starring allerlei mensen. En dat was natuurlijk het nummer. En uh, Armata, iets met Italië. En muziek, uh, Wiep Vichtema, die uh, Wiep Vichtema, die komt morgen even langs in de volle laag. Morgen zijn we er weer met een uitzending. Van de volle laag. Oh, maar uh, voordat we daarmee doorgaan... Uh, gaan we eerst even een plaatje draaien. En een plaat van niemand minder dan Houseband. We gaan de Mambo dansen. Speciaal voor mensen die van Mambo houden. En voor mensen die daar niet van houden. Want het is Houseband. Het is een soul, Het is een Funk. En het is van uh, C. Neuvel geweest. Uh, ja, dat is informatie voor de mensen thuis. 45 toeren. I've been You're the one I paid enough for just one fall. Nieuws voor de mensen die van goed nieuws houden. Dit is bad nieuws, niet mambo. Dit is een bekal natuurlijk. <laughs> Hadden jullie gedacht. Houseband, het laatste nummer van dit uur. Straks komen we terug naar de reclame met Armin en Johnny. En John Buis, Armin John en Johnny of de AYOYO Show. Of zo. No